Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland en Rusland hebben een schikking getroffen... over de Arctic Sunrise, een Nederlands schip van Greenpeace... dat in 2013 door Russische commando's werd geënterd. Dat gebeurde in internationale wateren... na een actie van Greenpeace in het Noordpoolgebied... tegen Russische oliewinning. Het schip werd met 30 mensen aan boord aan de ketting gelegd. Pas na verschillende juridische procedures door Nederland... gaf Rusland het schip vrij en liet de opvarende gaan... Nu is afgesproken dat Greenpeace 2,7 miljoen euro krijgt van Rusland. Onder meer als vergoeding voor de opvarenden en de schade aan het schip. Een douanier uit de Rotterdamse haven moet woensdag voor de rechter komen... voor het helpen bij de smokkel van 1500 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt tussen mango's in een container uit Brazilië. De douanier zou hebben gelogen over controle van de container met een drugshond. Het is niet de eerste keer dat een douanier vervolgd wordt voor drugsmokkel... Vorig jaar bleek al dat corruptie in de haven van Rotterdam wijdverbreid is. De wekenlange brexit-onderhandelingen tussen de Britse premier May... en oppositiepartij Labour zijn mislukt. Volgens Labour-leider Corbyn hebben ze het uiterste geprobeerd... maar zonder resultaat. Het overleg was nodig nadat de brexit-deal... die premier May was overeengekomen met de EU... tot drie keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Vanwege alle problemen was de brexit al uitgesteld tot 31 oktober... En de privatisering van Holland Casino gaat voorlopig niet door. Minister Dekker trekt het wetsvoorstel in... omdat er niet genoeg steun is in de Eerste Kamer. Het kabinet vindt het aanbieden van kansspelen geen taak voor de overheid... en wil de Holland Casino verkopen. De Eerste Kamer wil juist dat de staat invloed houdt op kansspelen... om gokverslaving tegen te gaan. Het weer nog bewolking, af en toe zon, ook wat regen... tot 13 tot 16 graden... In het weekend een stuk warmer, 20 tot 23. Maar er is wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu 15 files in de regio en de meeste leveren slechts 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Batuverdorp en Amstelveen 10 minuten vertraging. En de N232 Amstelveen Haarlem staat bij Zwanenburg 3 kilometer. En dat kost je zo'n kwartier extra. De N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 bij Amsterdam Noord en Broek en Waterland ook 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Max, Max, Max. Supermax, max, super, supermax, max, max. max hey. Supermax, max, super, supermax, max, max. Hey. Supermax, max, super, supermax, max, max. Hey. Supermax, max. max, super, super max, max, super max, max. Hey. Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza. De gubber,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 Op de baan dan denk je yes Hij is niet te passeren Niemand krijgt het Een held En gaat maximaal Fucking bizar Een fenomeen Hij gaat naar de top Max is de nummer in. Say my name if you love me. Let me heal. Say my name. sabes controla y te deja lleva lo más caliente en la pista todo lo que tiene demuestra pa' que lo dan Ready, you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 somebody who baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look. www.zfmzandvoort.nl This is me. <gasps> Your rhythm keeps my heart in time was wrong like me oh. don't you wish a girlfriend